8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Plan voor belastingverlaging en vermindering hypotheekrentaftrek. Veld tweede debat tussen Obama en Romney. En leider Vlaams Belang doet stap opzij. De vier tarieven in de inkomstenbelasting moeten worden vervangen door twee lagere tarieven van 37 en 49 procent. In dat nieuwe systeem valt meer dan 90 procent van alle belastingplichtigen in de laagste belastingschijf. Dat staat in het advies van de commissie van Dijkhuizen voor een nieuw belastingstelsel. Om die verlaging te bekosteren wordt onder meer de hypotheekrenteaftrek beperkt en moeten ouderen met een aanvullend pensioen meer belasting gaan betalen. Commissievoorzitter van Dijkhuizen hoopt dat de voorstellen nog een rol zullen spelen in de formatie van het nieuwe kabinet. De commissie werd begin dit jaar ingesteld door VVD-staatssecretaris Wekers van Financiën op verzoek van de Tweede Kamer. Het tweede tv-debat tussen president Obama en zijn uitdager Romney is een stuk feller verlopen dan het eerste. Zoals verwacht ging het vannacht vooral over de economie. Het publiek stelde de vragen in het debat op de Hofstra University in Long Island. Vooral president Obama oogde een stuk gemotiveerder dan bij het eerste debat begin deze maand.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 En verder zou Obama dat Romney alleen wat wil doen voor de rijkste Amerikanen. Romney benadrukte dat Obama de Amerikaanse economie niet aan de gang krijgt. De president doet zijn best, maar zijn plannen werken gewoon niet, zei hij. De politie heeft 25 rechercheurs ingezet om de schilderijenroof in de kunsthal in Rotterdam op te lossen. Dat aanval wordt volgens een woordvoerder gewoonlijk alleen ingezet bij moordzaken. Televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. In de uitzending riep de politie getuigen op nogmaals om zich te melden. De beelden van de beveiligingscamera's in de kunstinstelling zijn inmiddels veiliggesteld en de politie denkt dat er veel meer beelden zijn van de roof, bijvoorbeeld van camera's uit de omgeving. Het ArtLoss-register, dat wereldwijd gestolen en vermiste kunstwerken bijhoudt... schat de waarde van de gestolen schilderijen tussen de 50 en 100 miljoen euro...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 De Winter reageert daarmee op de nederlaag van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag. Die werden gewonnen door de Vlaams-nationalistische NVA. De Winter zei dat het tijd is voor vernieuwing in zijn partij, ook aan de top. Hij blijft wel actief in de politiek. Een opvolger zal door het partijcongres worden gekozen. De Winter schoof in Pauw en Witteman niemand naar voren. De Britse schrijfster Hilary Mantel heeft voor de tweede keer... de prestigieuze Booker Prize gewonnen. In Londen kreeg ze de Britse literatuurprijs van 61.000 euro... voor haar roman Bring Up the Bodies. Ter volg op Wolf Hall, waarvoor Mantel in 2009 ook al de Booker Prize kreeg. Beide boeken zijn onderdeel van wat een historische trilogie moet gaan vormen... over Thomas Cromwell, de eerste minister onder de Engelse koning Hendrik de VIII. Deel 3 wordt verwacht in 2015...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 Morgen, vooral in de ochtend, kans op het regen. Smiddags overwegend droog met in het oostenavond zon. En het wordt morgen 18 graden. ANRB, verkeersinformatie. Het is een niet al te drukke ochtendspits. Toch een paar hobbels te nemen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een kapotte vrachtwagen gestrand. nabij de Meern. Dat veroorzaakt 6 kilometer file vanaf Woerden. Bij de Meern is de rechterrijstrook dicht. Bij Rotterdam is het vanmorgen al een paar keer misgegaan. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Ridderkerk en Knopen en Brechtseplein 7 kilometer fieden... staat er nu nog één auto stil. De linkerrijstrook is dicht. A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusten 5 kilometer door een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Goedemorgen. Barack Obama ging in de aanval en revancheerde zich ten opzichte van uitdagen. Mitt Romney, u hoort zo de hoogtepunten van het debat. Nou, Louis van Gaal koos ook voor de aanval. En dat pakte goed uit voor het Nederlands helftal. U hoort de bondscoach het komend uur. En zeven topstukken verdwenen gisteren uit de kunsthal. Maar volgens FBI-agent Whitman komen ze ooit weer terug. Ja, we weten alleen niet wanneer. Haar wereld stond op z'n kop gisteren. Waarschijnlijk vandaag nog kunnen wij ons voorstellen. Emelie Ansenk, directeur van de Kunsthal Rotterdam. Mevrouw Ansenk, goedemorgen. Nou, zouden wij graag mevrouw Ansenk horen, ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u mij horen? Ja, ik kan u horen, gelukkig. Um, hoe heeft u afgelopen nacht geslapen? Uh, nou, beter dan dat ik gisteren de dag heb doorgebracht. Dus het ging wel. Nou, uh, maar niet echt lekker, kan ik me voorstellen. Nee, het, in het begin. Ik was erg moe, dus ik heb wel uh, het eerste stuk van de nacht goed doorgebracht. Mm. En toen zat ik wel op een gegeven moment weer recht op in mijn bed. Ja, want ik kan me voorstellen dat u wat heeft lopen malen ook over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uh, ook dat, ja. Wat is er door uw hoofd gegaan, in dat opzicht? Welke scenario's heeft u allemaal afgespeeld? Uh, nou, ik heb me vooral ook uh, bezig gehouden met de vraag hoe gaan we nu verder. En uh, dat hebben we op de, op de rails, want we gaan vandaag weer open. Dus dat is, uh, dat is in ieder geval goed nieuws. En dat is ook iets om uh, um, ja, je tanden in te zetten, want dan kunnen we door. En dat is ook de wens zeg maar, van, uh, van deze tentoonstelling, van de Triton Foundation... om, uh, om hun kunstwerken zo mooi mogelijk op te zetten te laten zien aan het publiek. Ja, ja. Um, dus dat is de weg die we gekozen hebben. En verder uh, over alle scenario's en uh, wat er gaande is het onderzoek. Daar, uh, uh, ja, daar spelen allerlei dingen, maar daar kan ik verder ook niet op ingaan. Wat doet u dan, mevrouw Ansink, met die lege plekken? De lege plekken zijn, uh, as we speak, uh, opgevuld met andere werken. Nieuwe werken? Nieuwe werken. Die er nog niet hingen? Nieuwe, ja, precies. Nieuwe werken die, uh, die al wel bestonden. Uh, behoren tot de Triton Foundation. En die zijn vanmorgen in alle vroegte naar de kunsthal gekomen. En is die collectie ook verplaatst of hangt die in principe nog op dezelfde plek? Nee, de collectie is een beetje... Uh, de, de, er zijn wat wanden die zijn aangepast. Hoe bedoelt u dat? Nou, de plekken die leeg waren die zijn opgevuld, maar sommige dingen moesten ook wel een beetje omgehangen worden. Mm. Dus de tentoonstelling was wat herschikt. Ja. Nou ja, we vragen dat natuurlijk ook omdat er veel kritiek ook is gekomen gisteren hè, van beveiligingsexperts, van kunstdeskundigen. Die uh, zeggen onder andere uh, de schilderijen hingen wel erg in het zicht. Wat, wat is ja. uw reactie daarop? Want ze hingen ook echt in het zicht, hè? Ja, dat is ook een hele duidelijke keuze geweest. Het gebouw van Koolhaas is zo gemaakt... dat uh, de zaal waar het om gaat ook aan het museumpark ligt. Het mooie van deze zaal is dat je daglicht binnenkrijgt... en dat je het dus inderdaad kan zien van buiten. Um, dat is juist een... een, een, een ja, eigenlijk de aantrekkelijkheid van het gebouw en ook naar het publiek toe. Dus dat is ook voor, van ons een hele bewuste keuze geweest. Um, en dat betekent dat de schilderijen inderdaad te zien waren. Dat is nou niet uh, het eerst waar je aan denkt dat ze dan daarom uh, gestolen zijn. Ik denk dat daar een heel ander plan achter zit. En het is ook zo... En dat, uh, Wat voor plan alle... zit daar achter mevrouw Ansenk? Wat zijn uw gedachten daarover? Nou ja, dat weet ik allemaal niet. En dat is allemaal speculatie en dat is nou, ook wel een maar, wat... Maar, maar dat is wel belangrijk, want, want uh, denkt u dat dit een bewuste roof is geweest? Of dat het gewoon wat, wat uh, Nou, laat ik het maar gewoon zeggen, domme criminelen zijn die denken we gaan dit verkopen, terwijl dat helemaal niet kan. Waar gaat u uit? Nou, ik ga ervan uit dat het een geplande roofoverval is. Dus dat er, dat er in ieder geval over nagedacht is. En of het nou een, een, een criminele of in opdracht of alles... dat weet ik niet. En volgens mij is het ook niet zo zinvol om daarover te speculeren. Maar volgens uw mening zijn er wel degelijk inderdaad de, de topstukken... Nou dat, het zijn natuurlijk topstukken... de, de, de krenten uit de pak gehaald? Op bestelling van de muur gehaald? Nou, op bestelling zou ik ook niet willen zeggen. Dat weet ik niet. En uh, topstukken zijn het, ja... Absoluut. Ja, maar er hangen er meer. Er is selectief geroofd, is uw indruk. Ja, de indruk is wel dat er uh, ja, van tevoren is bekijken welke schilderijen ze wilden hebben. En dat kunt u ook al concluderen uit de grote dame die erbij zitten. Hè. Een werk van Matisse, dat is vrij bijzonder in Nederland. Twee Mones, Gauguin. Dus um, ik ga ervan uit dat ze verdomd goed wisten wat ze van de muur trokken. Ja. Nu we het over de beveiliging hebben. Was die volgens u, um, of en is die nog steeds, is die optimaal? Iedereen is er wel over eens. 100% beveiligd krijg je dat natuurlijk nooit. Maar is het, uh, is het goed in de kunsthal? Ja, het is goed in de kunsthal. En we hebben het gedaan conform alle afspraken en, uh, met verzekeraars en bruiklieggever. Um, dus de, be de beveiliging was absoluut adequaat. En um, ja, ook daar weer wordt er van alles over gezegd. Maar aangaande het onderzoek en hangende het onderzoek ga ik daar verder ook niet op in. Dat gaan wij wel, mevrouw Ansenk, want wij hebben de jaarverslagen nog even nagelezen van de kunsthal. En daar valt uh, ons iets op. U bent zelf aangetreden bij de kunsthal in 2008, klopt hè? Ja. ja. Uh, in het jaarverslag van 2007 staat bij de passage uh, over veiligheid en beveiliging van de kunsthal exact hetzelfde, letterlijk dezelfde tekst als in het jaarverslag van 2011. Heeft u bij uw aantreden in 2008 niet gedacht... laat ik eens kijken naar die paragraaf. Uh, of we wel alles doen wat, wat wat nodig is. En misschien moeten we wel wat aanpassen. Want in de loop van de jaren zijn uh, uh, dieven natuurlijk allemaal slimmer geworden. Waarom zijn die passages hetzelfde? Nou, precies om deze reden. De jaarverslagen zijn openbaar. En wij gaan verder niet in op onze uh, beveiliging in openbare stukken. Ja, Maar het... Uh copy-paste van uh, artikelen over beveiliging lijkt mij niet verstandig. U, u moet daar toch over nadenken, over hoe u uw eigen museum moet beveiligen? Ja, en daar wordt ook heel erg over nagedacht. En daar zijn ook hele rapporten over en daar zijn ook hele uh, strategieën over. Maar, dat maar zit die is niet veranderd bij de kunst al kennelijk? Uh, nee, dat, dat, ze, dat zei ik niet. Ik zei dat we de tekst zo hebben gehouden... omdat wij niet vinden dat in openbare stukken daar veel over in hoeft te staan. Oké. Okay. Meneer Hans, even nog naar de gevolgen kijken. Hè? Want um, deze gebeurtenis, deze roof... Um, eerst even vragen, hoe heeft de familie jaar de eigenaar van die Triton-collectie daarop gereageerd? Geschokt, net als wij. En, en tast dit nu de naam van de kunsthal aan? Want u heeft dat soort zaken in bruikleen, daar leeft u van. Zal het lastiger worden om topstukken naar uw museum te halen? Nou ja, dat zal de toekomst uitwijzen, maar ik ga er vanuit van niet. Wij hebben een goede reputatie en, um, en wij zullen nogmaals ook alle beveiligingsmaatregelen uh, nemen die nodig zijn, noodzakelijk zijn. Wij zullen natuurlijk ook nadat het onderzoek is geweest een evaluatie houden en als daar aanpassingen nood, nodig zijn, dan zullen we die doorvoeren. Um, betekent, en dat was ook voorheen zo, dat wij voldoen aan alle internationale normen op het beveiligingsgebied. Uh, en wij gaan er ook van uit dat alle collega-musea die overigens echt zeer warm uh, en uh, genereus uh, naar ons toe hebben uh, gereageerd, dat die dat gewoon blijven doen. Emily Anzek, directeur van de Kunsthal Rotterdam. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. Dan naar Amerika, want er werd natuurlijk rijkhalsend naar uitgekeken. Het tweede debat tussen president Obama en Mitt Romney. Zou Obama zich revancheren voor het mislukte debat van twee weken geleden? Nou, volgens de peilingen deed hij dat, maar ook zijn tegenstander Romney hield goed stand. Correspondent Wessel de Jong volgt het debat. Het hoofdonderwerp van deze verkiezingen is en blijft de economie en werkgelegenheid. Op dat punt wil Romney scoren. Dat hij als ondernemer weet hoe je banen schept... En dat de president dat niet kan. president's policies over last 24 miljoen van de 300 miljoen Amerikanen zitten al heel lang zonder werk. Het beleid van de president van de afgelopen tijd heeft geen resultaat opgeleverd. Sterker nog, er zijn nu meer werklozen dan vier jaar geleden toen die begon. We have not made the progress we need to make to put people back to work. That's why I put out a 5-point plan. And governor Romney says he's got a 5-point plan? Governor Romney doesn't have a 5-point plan. He has a one point plan. And that plan is to make sure that folks at the top play by a different set of rules. Romney zegt dat hij een banenplan heeft van vijf punten. Nou, volgens mij heeft hij maar één plan. Dat de toplaag van de maatschappij zijn eigen spelregels krijgt. Dat is altijd zijn filosofie geweest. Als ondernemer en politicus. Iemand die veel verdient betaalt minder belasting... dan iemand die minder krijgt, zegt Obama. Dat is een van de meest fundamentele punten van deze verkiezingen. En Obama staat Romney zeker niet toe dat hij zijn plannen voor belastingenhervormingen opeens als veel gematerder afschildert. Daar kwam de republikein de vorige keer wel mee weg. Toch een echte winnaar valt er op dit onderdeel niet aan te wijzen. Op het punt van energiebeleid wel. Dat is een van de heftigste onderdelen van het debat. Hier een ingewikkelde discussie over uitgifte van vergunningen om olie te boren op land van de staat. Het debat loopt uit op een duel. In the last years, you cut permits and licenses on federal land and federal waters in half. Not true, Governor Romney. So how much did you cut we have actually produced more oil. we De kandidaten ze hebben allebei hun eigen waarheid, maar voor het publiek zal Obama hier toch zijn overgekomen als winnaar. dat geldt zeker voor de discussie over Libië. Over de dodelijke aanslag op de Amerikaanse ambassadeur daar op 11 september. Maar ik vind meer problemen dan dit, dat op de dag volgende... de assassination van de USA-ambassadeur, de eerste keer dat dat gebeurt sinds 1979... toen when, uh, when we er vier Amerikanten hebben gekozen, toen we waarschijnlijk niet weten wat er gebeurde... dat de president vliegt naar Las Vegas voor een politische fundraiser. Zorgwekkend dat de dag erna Obama geld gaat inzamelen voor zijn campagne in Las Vegas. De dag na de attack-governor stond ik in de Rose Garden... And I told the Meneer Romney, de dag na de aanval stond ik in de Rose Garden en noemde de dood van onze diplomaten een terroristische aanval. Romney probeert dan te vergeefs een gelijk te halen. Deze misses zal al morgen krantenkoppen maken. Veelzeggend is ook het debat over gelijke rechten voor vrouwen op de werkvloer. My chief of staff, for instance, I had two kids that were still in school. She said I can't be here until seven or eight o'clock at night. Ik moet in staat zijn om om vijf uur naar huis te komen, zodat ik er kan zijn voor het maken van het eten voor mijn kinderen en met hen als ze van school. Dus so hij zei: 'fijn'. Als gouverneur was ik ervoor dat mijn vrouwelijke chef-staf op tijd naar huis kon om het eten klaar te maken. Romney gaat hier gemakshalve volledig voorbij aan alle velle discussies in de campagne over de gezondheidszorg voor vrouwen en abortus. Obama laat hij niet liggen natuurlijk. Een major difference in this campaign is that Governor Romney voelt comfortabel dat politici in Washington de die vrouwen Ik denk dat dat een fout is. De Republikeinen willen dat mannen in Washington bepalen wat goed is voor vrouwen, schampert Obama. Veel moderne vrouwen zullen het met hem eens zijn. Maar Obama zegt het fel en bijtend. Veel vrouwen vinden de Republikeinse partij extreem op het punt van vrouwenrechten. Of eerder het gebrek daaraan. Maar Romney, ze vinden hem inmiddels wel aardiger... De tegenstander van de president heeft afgelopen dagen veel winst op dat punt geboekt. En die is hij na vannacht zeker niet kwijtgeraakt. De race is nog even spannend. President Obama, governor Romney, We Een bijdrage was dat van onze correspondent Wissel de Jong die het debat volgde. Meer daarover trouwens op onze website nos.nl. .no. Mark Robin Visser controleert de vliegopleidingen vanochtend. Hij gaat straks de lucht in. Zijn we naar de verkeersinformatie bij de AWB, bij Nand Zwaan. Enige opvallende file die staat nu op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de afrit Berkelen, rode reis 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via Gouda. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks horen we of Mark Robin Visser de lucht in gaat. Eerst naar Denemarken. Want daar uh, maakt men zich zorgen over. Een mogelijk tekort aan orgaandonoren. Reden een televisiedocumentaire... waarin een 19-jarig meisje ontwaakt uit haar coma... nadat haar ouders al toestemming hadden gegeven voor orgaandonatie. Bernadette Hazen is directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting. We praten met haar. Mevrouw Hazen, goedemorgen. Goedemorgen. Zou zoiets ook in Nederland kunnen gebeuren? Nou, ik weet niet precies hoe de situatie in Denemarken was. Uh, we hebben de berichtgever alleen uit de krant... Maar ik kan u wel vertellen dat in Nederland zo is... dat donatie van organenweefsels echt alleen maar mogelijk is... als de dood onomstotelijk is vastgesteld. Mm -hmm. Want dat is nu ook waar de discussie in Denemarken over gaat... over het tijdstip waarop artsen mogen praten met de familie. In dit geval uh, was dat al gebeurd um, voordat... nou uh, ja, dat is wel duidelijk, de dood was vastgesteld... maar ook voordat vastgesteld was of ze überhaupt klinisch dood was. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is een mogelijkheid die in Nederland uh, ook bestaat... Kijk, in principe is het zo, een arts zal altijd zijn uiterste best doen om de patiënten te helpen. En hij kijkt ondertussen natuurlijk voortdurend... of die behandeling zinvol is voor de patiënt. En als dan echt geen renning meer mogelijk is... dan komt eventueel donatie aan de orde. Dus als de arts verwacht dat iemand echt stervende is... dan kan hij het gesprek over de mogelijkheid van donatie... reeds aangaan met de familie. Omdat dat betekent dat hij ook verdere gevolgen heeft... voor de behandeling en uh, de, de kunstmatig uh, ondersteunen... Zeg maar, van, van ook na overlijden van de organen... om ze in goede staat te houden voor donatie. Dus om donatie mogelijk te houden ook om aan de laatste wilsbeschikking eventueel van de overleden te kunnen voldoen, zal het gesprek kunnen plaatsvinden vooraf echter het formele besluit tot donatie zal altijd pas plaatsvinden na overlijden. Ja, en zijn daar regels duidelijk over? Want onze correspondent in Scandinavië vertelde dat daar ja, in Denemarken wisselend mee wordt omgesproken. Omgesproken. Is dat hier duidelijk? Handelt ieder volgens dezelfde richtlijnen? De regels zijn heel duidelijk uh, in zoverre dat het aan de arts uh, uh, aan zijn inschatting ligt of, of iemand stervende is. En uh, daar hebben we de beroepsgroep voor om daar een uitermate goed uh, standpunt over in te nemen. Uh, op het moment dat die dat inschat mag het de de raadplegen, zo staat het ook in de wet en mag hij de, de mogelijkheid van donatie bespreken met de nabestaanden Als blijft is Het is ook belangrijk dat, he, dat, geschikt... dat, je daar, dat je daar snel bij bent, hè? dat moet natuurlijk ook. Nou ja, je moet gewoon weten van hoe, hoe de situatie is, of er toestemming is en niet, eventueel op het moment dat duidelijk is uh, dat men eventueel denkt aan donatie uh, wordt, uh, en de dood moet worden vastgesteld... dan is er een uiterst zorgvuldig protocol, het hersendoodprotocol, wat ook in de wet is vastgelegd... wat helemaal gevolgd moet worden voordat de dood formeel kan worden vastgesteld. En als de dood formeel is vastgesteld, dan kan pas formeel het besluit genomen worden... ook door degene die daar moet over beslissen, bijvoorbeeld dan op dat moment de nabestaanden... om tot donatie over te gaan en absoluut nooit eerder. Mm, opvallend is dat nu... ...in Denemarken een tekort dreigt aan donoren ...en dat er ook een enorme discussie is ontstaan... ...over het vertrouwen dat je kunt hebben in artsen. Dat lijkt mij um, moeilijk voor donorregistratie, het programma daarvoor. Nou, als, als het gaat om het vertrouwen zo. van artsen, kijk, in dat ligt heel gevoelig dat, natuurlijk. Dat... Nou, nee, nee, de situatie wat dat betreft niet nieuw. Ook in Nederland is er een enorm tekort aan, aan orgaandonoren. Er staan veel mensen op de wachtlijst die overlijden... omdat er uh, te laat een, een orgaan beschikbaar komt. Ja, maar dat, ja, maar dat is zeggen. juist wat ik bedoel. Dat als het vertrouwen in artsen afneemt... dat dat ja, lastig ja, dus, kan zijn dus, voor donorregistratie. Het afnemen van vertrouwen is absoluut niet noodzakelijk. Want zoals ik u al zei, de behandeld arts van de patiënt... zal alles en ook alles eraan doen om zijn patiënt te redden... Mm -hmm. En op het moment dat de dood moet worden vastgesteld... gebeurt dat onder een onafhankelijke arts. En de arts die bij transplantatie betrokken zijn... is een volledig ander team. Dus ja. we hebben een volledige scheiding van functies. Dus een, een patiënt hoeft nooit bang te zijn... dat hij eerder wordt doodverklaard... omdat hij een donor zou zijn. Omdat, wat ik wil zei, de patiënt heeft er alleen maar baat bij... om zijn eigen patiënt, die hij op dat moment goed kent, te redden. Dus daar, daar is geen enkele uh, twijfel over mogelijk. Dat is in feiten, niets te maken dat er een tekort is aan de aan donoren, want mm -hmm. het is al jaren zo... Maar het vaststellen van de dood en het begeleiden van een stervende patiënt uh, zal daar absoluut niet anders van worden. Goed. Dank, Bernadette Hazen, directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting. Graag Vijf voor half negen. Opleidingen voor verkeersvliegers staan onder druk. En dat zou ten koste gaan van de kwaliteit. Marco B. Visser onderzoekt vanochtend of dat ook zo is. Hij staat nu op een wat mistig vliegveld in Lelystad... op het punt om de lucht in te gaan, toch? Marco in? Nou, we kunnen nu uh, het vliegveld al een stuk beter zien dan net... want het begint uh, licht te worden op Lelystad Airport. En ja, hier voor de hangar van de AIS Flight Academy staat al een toestel klaar. Ik weet niet, ik zal even aan de instructeur vragen... is dit, uh, is dit ons toestel, Ran? Ja, zeker. Dat is ons toestel. Ja. Daar moeten wij straks allemaal in? Daar gaan wij uh, met z'n vieren uh, netjes in. Ja, ja hoor. U bent instructeur, vlieginstructeur? Ja, dat klopt. Hoeveel studenten heeft u nou uh, onder uw hoede? Nou, we zitten hier op deze school uh, met zo'n 65 studenten. En uh, die zitten allemaal in andere verschillende fases. En uh, ja, uh, iedereen heb ik wel een keer lesgegeven. Aha, zo gaat dat. De zo opleiding gaan. duurt ongeveer anderhalf uur. Hè. En Ruben, hoe ver ben je? Ja, ik heb nog twee officiële dagen op school en dan uh, zit het erop. Echt waar. Dus, uh, hoe ja. was het? Ja, um, een sensatie, intensief. Maar ja, je doet het, uh, het is wel je droom. Dus je hebt wel absoluut een mooi anderhalf jaar. En is Ruben geslaagd, meneer de instructeur? Komt dat goed? Dat komt zeker goed. In principe is hij al geslaagd. Oh. Uh, hij heeft zijn laatste examen al uh, volledig mooi afgerond. Uh, en hij zit nu eigenlijk in de laatste fase. Dat heet de uh, MCC-cursus. Uh, daar ga je dus leren samenwerken in de cockpit. Aha. En uh, dat is dan volledig op de simulator. Ah. En, uh, uh, en uh, hartstikke leuk. En dat... maar wij gaan jullie straks uh, samen ook uh, bezig zien in de cockpit, denk ik. hè? Ruben, of niet? Hoe gaat dat? Ja, dat is wel de bedoeling. Uh, yes, absoluut. En gaan jullie dan Engels praten met elkaar? Nou, en de kok tegen elkaar praten we wel Nederlands. Maar over de radio met de toren is het inderdaad wel Engels. Oh, yes, indeed. Nou ja, goed. Ik ga dat straks allemaal meemaken. Ruben, uh, hoe moet het nou met jou? Want uh, je bent nu piloot straks. Ja. Dat en dan klopt. horen we allemaal berichten dat er een enorme pilotenplas... of een pilotenberg, uh, pilootoverschot... Ja, Heb klopt. je al enig zicht op uh, wat je gaat doen? Uh, nou, op dit moment... Uh, Weet je dat het gewoon moeilijk is? Je bent ontzettend bezig met sollicitatiebrief, cv ja. enzovoorts, maar um, je bent heel erg bezig met kijken naar maatschappijen. En lukt het? Heb je enig? Nou, in Nederland kijk ik niet, maar ja, het lukt wel. Ik hou me nu gewoon nog. Ik heb een hele opleiding bezig gehouden met de opleiding en nu ga je gewoon kijken ja. van hoe het zit. En, en wat heb je nou? Heb je een paar kastanjes in het vuur, zo hier en daar? Nou, werkt dat nog? Ja, dat is moeilijk. Het is nog niet concreet, niks is concreet. Nee. Je hebt. Uh, het is heel lastig. Maar... maar het klinkt toch niet best, want je hebt een enorme schuld opgebouwd. Je moet nu gewoon je uren gaan maken eigenlijk, hè? Dat, het klinkt ook niet best, maar je moet er wel voor blijven gaan. En dat klinkt heel cliché. Ja. Maar dat is het niet, want je hebt een droom. Ja. En daar ik vind je. het heel dapper van je. Maar ik ga, ik ga even naar de instructeur. Hoe, hoe denkt u nou, hoe moet dat nou met Ruben? Nou, dat komt met Ruben uh, zeker helemaal goed. Ja? Ja. Hoe weet u dat nou? Want hij heeft gewoon nog geen baan. Nee, dat klopt. Uh, helaas is de laatste jaren uh, inderdaad het geval dat je toch wel rekening moet houden met een wachttijd van zeker wel een jaar. Uh, dat is ook wat wij altijd ook aan onze studenten ja. vertellen. En in dat jaar moet je gewoon heel hard aan de bak om uh, te gaan solliciteren. Ja. En uh, daarom zeg ik dat komt zeker goed met Ruben. Want Ruben is iemand die, van, uh, uh, die daar zeker van houdt om er achteraan te gaan en de een en ander op te ja. zoeken. En uh, daarnaast uh, natuurlijk uh, ook de mogelijkheid om eventueel voor airlines te vliegen. Voor We gaan in ieder geval Ruben vandaag nog even wat vliegervaring geven. Ja, we gaan nog even een klein beetje extra vliegenvaring geven. Zet de kachel maar aan in het toestel en dan uh, gaan we het gewoon proberen, Ruben. Ja, kachel, dat ja? is wel handig. Inderdaad, het is echt koud buiten, maar komt helemaal goed. Spannend hoor, tot straks. Het gaat echt gebeuren, mensen. Woehoe! Is hij nog niet omhoog? Nou ja. ja, het komt wel. Het komt dus goed. Ik heb even tijd nodig, gissen. heb ik het idee. Ja, u hoort het straks, hoe hij omhoog gaat in dat vliegtuig.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 NOS-journaal. Advies, bijna iedereen in de laagste belastingschijf. En verkiezingsdebat in de VS, feller van toon. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De vier tarieven in de inkomstenbelasting moeten worden vervangen... door twee tarieven van 37 en 49 procent. Dat staat in een advies voor een nieuw belastingstelsel van de commissie van Dijkhuizen. In dat nieuwe systeem valt meer dan 90 procent van alle belastingbetalers... in de laagste belastingschijf. Om dat te betalen is een beperking van de hypotheekrenteaftrek nodig. Er moeten ouderen met een aanvullend pensioen meer belasting gaan betalen. Dat advies is geschreven op verzoek van de regering... en commissievoorzitter van Dijkhuizen hoopt dat die voorstellen... een rol gaan spelen in de formatie van het nieuwe kabinet. In het tweede debat tussen de democratische president Obama... en de republikein Romney was Obama een stuk feller van toon... dan tijdens het debat begin deze maand... Romney maakte een fout toen hij zei dat Obama pas na twee weken de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi een terreuraanval noemde. Dat klopt namelijk niet, wreef Obama in. Het took the president 14 days voordat hij de aanval in Benghazi een act van terror noemde. He did in, in fact, sir. Dus so laat me het een act van terror noemen. Kan je dat wat louter? En verder ging het er, tijdens het debat veel over de economie. Romney zei dat Obama allerlei beloftes niet is nagekomen. He said that By now we'd have unemployment at 5.4%. Didn't get there. He said he would have by now put forward a plan to reform Medicare and Social Security. He hasn't even made a proposal. Maar Obama zei erop dat er ook beloftes zijn aangekomen. Four years ago I told the American people and I told you I would cut taxes for middle-class families and I did. I told you I'd cut taxes for small businesses and I have. En Volgens een eerste peiling van CNN was Obama de winnaar van het debat. 46% van de ondervraagden vond hem sterker dan Romney. Die kreeg 39%. De politie heeft 25 rechercheurs ingezet. voor het onderzoek naar de schilderijenroof in de Kunsthal in Rotterdam. En dat aantal, 25, wordt volgens een woordvoerder. gewoonlijk alleen ingezet bij moordzaken. De politie roept iedereen die informatie over de roof heeft op zich te melden uit het museum en de omgeving veiliggesteld. Maar er zijn wellicht nog veel meer beelden. Iedereen in de omgeving die een bewijslingskamer heeft hangen. waarvan hij of zij denkt dat er iets op kan staan. wordt met klem verzocht te bellen met de politie Rotterdam-Rijmond. De directeur van de kunsthal zegt dat de lege plekken in de tentoonstelling. vanochtend zijn opgevuld. We gaan vandaag weer open. En dat is ook de wens zeg maar van, de, van deze tentoonstellingen. van de Triton Foundation. om, uh, om hun kunstwerken zo mooi mogelijk te te laten zien aan het publiek. De plekken waar die leeg waren, die zijn opgevuld... maar sommige dingen moesten ook wel een beetje omgehangen worden. Dus de tentoonstelling was wat herschikt. Philip de Winter van de Belgische partij Vlaams Belang... is niet langer het boegbeeld van zijn partij. Hij doet een stap opzij, zei hij in het tv-programma Paul Witteman. De Winter reageert daarmee op de nederlaag van zijn partij... bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag. Toch zal het geen definitief afscheid zijn, zegt hij. Nee, nee, dat denk ik niet. Ik ben nauwelijks 50 jaar. Ik denk dat ik nog wel tijd heb om terug te komen. Maar uh, oké, okay, even terug, een stap opzij. Dat moet kunnen in de politiek. En de Winter zei dat het tijd is voor vernieuwing in zijn partij ook aan de top. En het partijcongres van Vlaams Belang zal een opvolger kiezen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en in het zuidwesten regent het al. De regen breidt zich vrij snel uit over het hele land.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 ANRB-verkeersinformatie. De ochtendspits is klein van omvang... maar niet afwezig. In totaal staat er 60 kilometer file. valt één file op op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... want daar is een ongeluk gebeurd. Er staat file tussen Knoopend-Ippenburg en de afrit Berklaan-Rodereis... 10 kilometer. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omrijden dat kan, en wel via Gouda, over de A12 en de A20. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad...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 Na een onderzoek van het antifraudebureau van de Europese Unie... is de Maltese eurocommissaris John Daly opgestapt. Hij was verantwoordelijk voor gezondheid en consumentenbeleid. Het interne onderzoek was ingesteld... na een klacht van een Zweedse tabaksproducent. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, ja, Daly heeft het onderzoek niet afgewacht en is al opgestapt. Waar gaat het om? Ja, deze Dali is inderdaad nu afgetreden vanwege een nogal absurde kwestie. Uh, je kunt het niet anders stellen. Hij wordt ervan verdacht te hebben geweten dat een landgenoot van hem, een Maltese zakenman, smeergeld probeerde los te peuteren bij een Zweedse tabaksproducent. Nou, Dat Zweedse bedrijf maakt het product snoes. Een soort van vochtig uh, pruimtabak die je achter de bovenlip aanbrengt tegen het tandvlees. Mm. Nou, je moet ervan houden. Maar ja, over dat gebruik van snoes, uh, waarvan trouwens lang werd gedacht dat het kankerverwekkend is. Nou, uh, daarover zou mogelijk nieuwe wetgeving in de maak zijn. In het kabinet dus van deze John Daly. Nou, belangrijke voorinformatie eventueel voor dat Zweedse bedrijf. En deze Maltese zakenman, die zou de Zweden wel eens even gaan helpen. Via zijn, zoals hij zei, connecties met eurocommissaris Daly. Nou, toen uh, gingen de Zweden uh, zich melden... bij het Europese antifraudebureau Olaf met dit verhaal. Ja, en Dali ontkent eigenlijk dat hij iets met deze zakenman van doen had... Olaf, het uh, antifraudebureau, was toch streng, uh, ziet toch allerlei aanwijzingen. Dali stapt dus op om zich nu in alle rust aan zijn verdediging te kunnen wijden. Hmm. Ja, en die wetgeving ging over de export van snoers, hè? Wat Was, was Dali op de hoogte van de deal die uh, die ondernemer wilde sluiten? Wat, wat zegt hij daar zelf over? Je ja, geeft aan ja, niet, maar de bewijzen nou, kijk, hebben hij... ze wel. Ja, kijk, uh, wat er nu staat in uh, het rapport van, uh, van Olaf is uh, dat ze niet gevonden hebben dat er weet ik wat financiële transacties zijn geweest mm -hmm. van deze Maltese zakenman naar de, zijn landgenoot, de Eurocommissaris Dalli. Nee, het rapport in het kort zegt. Dali heeft geweten dat deze Maltese zakenman uh, Dali's naam misbruikte. En eigenlijk al het feit dat hij uh, heeft geweten... en dat niet heeft gemeld in het college met zijn uh, collega-commissarissen... Uh, het niet uh, aan de grote klok heeft hangen. daarmee al is hij in problemen geraakt. Maar ja, uh, het ziet er allemaal dus nog niet zo ernstig uit voor Dali. Maar ja, uh, dit gebeurt wel vaker in het verleden uh, van de Eurocommissie. Hebben we dit soort zaken wel vaker gezien? Ja, maar zijn er ook al wel eurocommissarissen voor opgestapt? Nou, We hebben in 2009 nog een kandidaat-eurocommissaris gehad namens Bulgarije. Dus die uh, moest uh, nog commissaris worden. Maar die moest zich meteen al uh, een paar weken ervoor terugtrekken vanwege financiële belangenverstrengeling. In 2006 uh, zagen we een Duitse commissaris, Verheugen. Die kwam in opspraak omdat hij een topambtenaar, tevens zijn minares, aan een uh, zeer hoge functie uh, hielp. Maar we hebben het uh, echt zien klappen in uh, 1999... Uh, toen moest de voltallige Euro -commissie, uh, Europese commissie opstappen. Toen was het de Franse eurocommissaris Edith Cresson. Oh ja. uh, zij was de splijtswam, uh, weet je het nog? Ja. Ze, werd <laughs> beschuldigd, uh, ja, ze werd beschuldigd Baantjes, van vindjespolitiek. Baantjes hè? Ja. Ja. Precies, vriendjespolitiek. En vervolgens bleek er uh, nog heel veel meer niet in de haak. De hele commissie stapte toen op. Nou, deze affaire, Dali, uh, staat dus niet helemaal op zich. Maar het komt de Europese Commissie natuurlijk nu bijzonder slecht uit. Net nu de Europese Unie is gelauwerd met nota bene een Nobelprijs. Ja, en dat allemaal vanwege snus. Allemaal vanwege snoes. Ik heb hier trouwens een doosje staan uh, op mijn bureau. Oh jee. Je kunt het gewoon kopen, je kunt het gewoon <laughs> kopen op het vliegveld. <laughs> het ziet er heel vies uit. Ik heb het meegenomen als een soort van leuk, uh, ja, leuk cadeautje. Maar ja, uh, je moet toch uh, ja, snoes. Het klinkt allemaal heel erg schattig en onschuldig. Uh, het is natuurlijk niet al te best voor het imago van de commissie. En nu de kritiek in tal van landen op uh, Brussel uh, toeneemt... kun je dit soort schandalen natuurlijk missen als kiespijn. Van de andere kant kun je ook stellen... de commissie treedt zeer correct en alert op. En vergeet niet, hè, dat fraudebestrijdingsbureau Olaf... dat is een bureau van de Europese Unie zelf. En dat ja. komt nu dus met een zeer streng rapport tegen iemand van binnenuit. En nog wel een hoge baas, een eurocommissaris. Dankjewel. Tijn Sadeh vanuit Brussel. Gaat hij nou niet achter zijn lippen stoppen? Hij is al weg. Hij wil niet. Hij, wil niet. hij vindt het vies, geloof ik. Nou ja. Gaan we naar het Nederlands elftal. Dat doet het goed in de WK-kwalificatie. Uit bij Roemenië werd het maar liefst 4-1. En vooraf werd die ploeg gezien als een van de grootste concurrenten in de pool van Oranje. Maar de Roemenen hebben de bondscoach Louis van Gaal niet verrast. De Roemenen speelden zoals ik ze verwachtte, of zoals wij ze verwachten. Want ja, ik heb daar mijn scouts voor: uh, Edward Medgott en uh, Ron Spelbos. En Danny Blind gaat al die beelden uh, achter elkaar plakken. Dan ga ik nog eens kijken. En uiteindelijk komen we tot een uh, strategie. Nou, dat is dus een heel uh, plan van heel veel mensen. En als je dan ziet dat die Roemenen zo spelen, dan denk ik, ach, dat hebben we goed gedaan. Maar toch, de eerste 7, 8 minuten, denk ik niet ah, dat je rustig zat. Nee, uh, ah, ik, was ik, ik vond het echt verbazingwekkend omdat we zo onrustig waren. Want het was niet zozeer een balbezit tegenstander, maar als wij de bal hadden en wij verspeelden de bal. En, en dat was op zo'n knullige manier. Dus ja, dat begreep ik niet. Maar gelukkig ging die vrije trap er niet in, die had er wel in gekund. Maar het geluk hangt aan onze kont, denk ik maar. Mag ook wel een keer, hè? Ja, het is ook wel eens anders geweest. Ja, is dat, dat klinkt misschien stom. Ik wil niet elke keer weer over tien jaar geleden beginnen. Maar toen zat alles tegen en nu zit het een beetje mee. Is dat ook een verschil? Nee, dat is al, altijd zo. Dat is, dat is zo uh, bepalend of je een beetje geluk hebt of, of niet. Of er een bal er wel in gaat of niet. Want het gaat om, om een doelpunt. En op het moment dat wij gaan scoren... Dan, uh, ...zitten wij in een zetel uiteindelijk. En dat is ook hier gebleven. De rest van de wedstrijd redelijk rustig kunnen zitten... ...behalve denk ik in de fase rondom de 1-2. Want los van de goal is het dan ook een paar minuten eigenlijk weer wat slordiger. Ja, maar dat is eigenlijk weer door onszelf gebeurd. Wij gingen wat frivoliteiten uh, maken. En, en uh, ja, als dat balletje dan verkeerd valt... dan ...gaat het publiek, 55.000 man, is dan nooit vertoond hier... Uh, uh, ...achter het Roemeense nationale team staan... En dat roep je over jezelf af. Maar gelukkig hebben we weer de rust gevonden. Maar ik ben het met je eens, dat moeten we niet doen. Is Brazilië nu zo binnen handbereik dat het eigenlijk niet meer mis kan? Of mag je dat nog niet zeggen na vier wedstrijden? Nou ja, natuurlijk hebben we een belangrijke stap gezet. Maar uh, het is nog niet voorbij. Want twaalf uh, punten kan iedere ploeg zelfs Andorra nog halen. Ja, dat kan, maar dat kan ze helemaal niet groot. Maar als ik zie wat het krachtsverschil is tussen Oranje en de andere ploegen tegen we nu hebben gespeeld... dan, nou, dan zie ik de concurrentie niet meer komen. Ja, ik denk dat Turkije een hele goede uh, tegenstander is. Maar ze staan nu weer achter 3-1. dus Hongarije? Uh, dat is ongelooflijk. En Hongarije uh, staat maar op drie punten van ons. En Roemenië ook. Dus uh, ja, ik vind dat we wel een belangrijke stap. We krijgen ook thuiswedstrijden. Uh, we moeten uit tegen Turkije uh, uh, uh, pas over een jaar. Ja, dat speelt allemaal nog een rol. Maar natuurlijk zijn we uh, ongelooflijk uh, ver uh, in onze... Laat ik het zo zeggen. Ik had in augustus getekend voor twaalf punten. Louis van Gaal is niet ontevreden. U hoorde een bijdrage van Bas Stigler. De Portugezen worden hard getroffen door de crisis. Zoals je dat gisteren ook al kunnen horen in het Radio 1-journaal. Lang hebben ze zich rustig gehouden, maar steeds vaker gaan ze de straat op. Ze zijn het zat. Straks bellen we met een Nederlandse fotograaf die er met zijn neus bovenop staat. Eerste verkeersinformatie, Wijnaldswaan. Ondanks de regen geen drukke ochtendspits... maar de A13 is uitzondering van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat het vast tot aan de Afrit Berkel en Rode Reis 12 kilometer. Door een ongeluk is er één rijstrook open. Omrijden kan het beste via Gouda over de A12 en de A20. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Niets, maar dan ook helemaal niets... verlaat het terrein van overslagbedrijf Rietlanden in Amsterdam. De 124 medewerkers staken al bijna twee weken. Maar het leidt voorlopig ook tot niets. Want er wordt over eh, niets gepraat. Vakbonden mogen namelijk het terrein niet op. Net zo als journalisten... merkt verslaggever Peter van der Meerschout... als die aan de poort van het bedrijf staat. Dag. Dag mag je even voorstellen? Peter van der Meerschout, NOS. Jeroen Verbakken. Mag ik u bezoeken om een trein te verlaten? Nee, niks dan. Jeroen Verbakken. U bent, u bent hier de directeur van Ritland. ik u zoeken om een uh, trein te verlaten?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 Naar Portugal gaan. Want uh, ook daar nemen de protesten toe tegen de ingrijpende bezuinigingen. We kennen natuurlijk protesten in Spanje, in Griekenland. Nou, in Portugal ongeveer hetzelfde verhaal. De regering neemt drastische maatregelen om de staatsschuld weg te werken. En het leven wordt daardoor voor de Portugezen steeds duurder. Ze moeten gemiddeld één maand salaris inleveren. In Lissabon waren de afgelopen dagen nog demonstraties. De Nederlandse fotograaf Ernst Schade woont al 17 jaar in Portugal. Schade, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Wat heeft u van die protesten gemerkt en gezien? Nou, relatief weinig. Want uh, dat is ook weer, uh, u noemde al Griekenland en Spanje. Uh, Portugal ligt toch heel anders. En dat heeft heel veel te maken met de mentaliteit van de mensen. De uh, demonstratie wordt eigenlijk niet eens hier uh, gezien als... Uh, als, als iets goeds. Dat wordt. Men eh, is bang dat internationaal dan slecht te eh, kijk staat. En wil graag, toch graag gezien worden als het beste jongetje van de klas van Europa. Mm -hmm. En eh, het, ja, nee, Portugal is wat dat betreft helemaal niet Griekenland. Men betaalt zijn belastingen trouw. Behalve de elite dan natuurlijk. En het is hier een, een, een groot respect voor het gezag. Uh, men, men, men zal niet gauw graag de, de, de straat op gaan. En die demonstraties, ja, 2000 mensen. En toch een groot uh, uh, percentage rellenschoppers, mag ik wel zeggen. Maar meneer Schade, betekent dat dat ze het dan ook wel goed vinden dat er zo streng wordt bezuinigd? Dat dat nou okay. eenmaal moet? Nee, maar, maar maar ja, dan moet je kijken naar de mentaliteit van de Portugezen. Het is natuurlijk een hele zware erfenis van een Salazar regime van 40 jaar lang. En dan is de de hier is Calmo is Sereno en dat betekent dat vertaald kalm en sereen. Apathisch, geen emotie. En, uh, en uh, het wordt vaak gezegd dat Portugal een land van armen is met de fantasie van rijken. Ja. Dus ja, het, het, nee, echt. Men, men zal niet gauw uh, uh, echt opstaan en, en zo, zo, zo actie voeren en demonstreren consequent als in Spanje. Dat ligt hier heel anders. Nee, en daar en gaan dus ook niet zoals in Griekenland stenen doorruiten. Wat, wat, wat doen die 2000 mensen dan wel? Hoe, hoe ziet een nou, demonstratie in Portugal eruit? Ja, dit waren jongeren die. die, die Kijk, iedereen zit klem hier, dat is, dat is evident. Ik bedoel, je betaalt nu een kwart van je, van je loon uh, aan, aan, uh, aan belastingen. Btw is 23 uh, Tarieven gaan omhoog van 50 tot 100 procent. Een kaartje van de, van de tram kostte een half jaar geleden nog 1,20 1 euro 20 mm -hmm. en nu 2,80. Het zijn verhogingen die men gewoon niet kan, kan, kan, uh, kan dragen. Nee, maar nogmaals, hoe, hoe ziet zo'n demonstratie eruit dan? Uh, vrij sereen toch ook, zoals u aangeeft? Ja, vrij sereen, totdat iemand dan uh, een, een, een, uh, een symbolische kist voor Angela Merkel uh, met, een, uh, met een aansteker in brand steekt. en Dan lijkt het heel wat, uh, wat vuil. Maar nee, het, het, het zijn geen demonstraties waar je echt, echt bang voor hoeft te zijn. Ook zie je helemaal verder in de stad niets. Dus ik bedoel, het, het, het zaait niet uit. Uh -huh. Het is echt iets heel lokaals vlak voor het parlement. Ja, maar dan kan dus de regering de gang gaan en misschien nog wel iets de duimschroeven aandraaien? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het probleem, natuurlijk, hier is dat de vorige uh, sociaal-democratische regering die is gestruikeld over de plotsingen schulden. En naar mijn mening, echt veroorzaakt door de marktspeculanten. Uh, en de huidige centrumrechtse regering stuurt dus aan op terugdringen van de overheid en minder mening Dat is tenminste dan de filosofie. Maar de huidige strategie is alleen maar gericht op het voldoen aan de eisen van het IMF. En dan is er totaal geen visie op het weer op gang brengen van de economie. Want je kunt die schulden wel afbetalen, maar dan wat? Er zit absoluut geen perspectief waar dan een economische groei uit moet voorkomen. Het is trouwens niet de eerste financiële crisis hier hoor. We hebben natuurlijk vroeger het goud uit Brazilië gehad, gekregen. En dat snel opgemaakt en de Europese subsidies. ...natuurlijk gekregen volop het hele land volgepland met asfaltwegen... ...maar die subsidies zijn nu ook op... Mm -hmm spotgoedkope leningen die nu terugbetaald moeten worden. Ja, kijk, hier om de hoek, ja, mensen die, die ik, ik, ik zie het aan alle kanten, mensen die hun huis uit moeten. Er zijn mensen hier die, die al 30 jaar hier wonen en nou, nou bijvoorbeeld is een van die maatregelen... ja, waarschijnlijk zit er op zo'n ministerie zit een groep ambtenaren die denken van hoe kunnen we de Portugezen nu weer een poot uitdraaien. Nou, oké. Okay. Uh, uh, uh, merkt u het zelf ook, meneer Schade? Want die woont ja, er al 17 jaar, zelf ook. Ja, ik merk waarna? het zelf ook. Ja, nee, het is aan alle kanten. Ik bedoel. De btw betaal je natuurlijk sowieso. En wat nu gebeurt is dat je wordt gewoon... Uh, naar je inkomen wordt je ingeschaald op een bepaald niveau. En nu ga ik uh, twee uh, niveaus hoger. Dus ja, voor mij komt er 20% bij ongeveer. Ja. En dan is de laatste maatregel van vorige week nog... dat ja, sinds de Anjerevolutie, hè, dit is in 1974... was de ongrote omwenteling van... Uh, ...dictatuur naar, uh, naar democratie, mm. is eigenlijk uh, niks gedaan aan een heleboel lopende zaken, bijvoorbeeld huren. Ja, we hebben, nog, we hebben nog 30 nog... seconden, meneer Schadig. Komt ja. u terug naar Nederland of niet? Of blijft u daar nog? Nee, ik blijf rustig hier. oké okay. De, het is een heerlijk land, het zijn goede mensen, maar het uh, is pijnlijk om te zien hoe, hoe de zaak uh, zo uitgepeerd wordt ja. en zo moeilijk gemaakt wordt. Kan ik me voorstellen. Dank dat u ons even te woord wilde staan vanuit Portugal. Na negen uur de voorzitter van de commissie van Dijkhuizen, de heer van Dijkhuizen. Blijft u luisteren. Argos bestaat 20 jaar.